10 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. De Olympische vlam is uit en meteen is daar een golf van arrestaties in Moskou. Artsen maken zich zorgen om sluiting van de eerste hulppost in ziekenhuizen. En nu het NOS Journaal met Mark Visser. In Oekraïne is een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de afgezette president Janukovic. Hij wordt aangeklaagd voor de doden van vreedzame demonstranten. Dat schrijft de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken op zijn Facebookpagina. Hij laat weten dat de politie op zoek is naar Janukovic en dat hij wordt vervolgd voor massamoord. Janukovic vluchtte zaterdag uit Kiev. Volgens de nieuwe machthebbers zit hij in de Krim... aan de grens met Rusland. De werkloosheid is vorig jaar in alle provincies toegenomen. Flevoland had met 10,9% het hoogste percentage, gevolgd door Groningen en Friesland. In Zeeland was de werkloosheid met 5,8% het laagst. Sinds 2009 heeft die provincie telkens het laagste werkloosheidscijfer. Werkloosheid in de vier grote steden is naar verhouding hoog. Rotterdam had het hoogste percentage. 13,9% van de beroepsbevolking was er vorig jaar werkloos.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 PostNL maakte vorig jaar 170 miljoen euro verlies. Het bedrijf hoopt de gemiste inkomsten op te vangen door prijsverhogingen. De postzegel is op 1 januari al duurder geworden... en daarnaast wordt er sinds kort niet meer op maandag bezorgd. <middels> Nederlanders die hun verkeersboetes echt niet kunnen betalen... zouden niet meer in de cel mogen belanden, zegt voorzitter Bakker... van de Raad voor de Rechtspraak. Bakker vindt dat verkeersovertreders moeten worden gespaard... als hun financiële situatie het niet toelaat op de boete te betalen. Dat is een drukmiddel... Om te ...proberen iemand alsnog tot betalen te krijgen. En in de wet staat dat dat drukmiddel bedoeld is... ...voor mensen die niet willen betalen... ...en niet voor mensen die niet kunnen betalen. Het benadrukt wel dat wanbetalers niet ongestraft mogen blijven. Centraal Justitieel Inkassenbureau vroeg kantonrechters... ...vorig jaar 37.000 keer om iemand vast te zetten... ...vanwege onbetaalde verkeersboetes. De Raad voor de Rechtspraak gaat de regels... ...voor het toewijzen van zo'n gijzeling aanscherpen.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 Van Erika op reis als ikzelf. Ik wil dat programma graag blijven maken. En dat kan als u ons steunt. Word lid van Max voor slechts 5,72 per jaar. En krijg een prachtig welkomstgeschenk. Dus bel 0900 5555 000. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Dank u wel.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 ARO, NCRV. De Ochtend. Met Guilene Plag en Jurgen van den Berg. En zo meteen in het mediaforum Manuel en de Zwageman... is media innovatieconsultant en columnist en journalist Melu van Hintem. En het gaat onder meer over de slaggeving van de situatie in Oekraïne. Oekraïne lijkt de wonden van de revolutie die nog wijd open liggen. Politiek heerst er een vacuüm. Het gebouw waar president Janukovic kantoor hield is leeg. Maar niemand neemt het voortouw. De toekomst van het land is ongewis. We gaan eerst een stukje verderop naar Rusland. De Olympische Winterspelen zijn voorbij... en in Moskou zijn zojuist tientallen mensen gearresteerd. Onder hen is ook oppositieleider Alexei Navalny. Consument Geert Groot-Koerkamp van de NOS. Is dit toeval? Uh, nee, dit is geen toeval. Uh, dit is uh, de tweede dag... ...van een, uh, een, vonnis dat, een vonnis dat wordt voorgelezen bij de, de rechtbank... ...dat verder al is begonnen. Um, en uh, vrijdag zijn er ook al arrestaties gericht... De, ...bij mensen die uh, naar, dat, uh, naar die rechtbank zijn gekomen in Moskou... ...om uh, de mensen te steunen die daar worden berecht. En het gaat dan om demonstranten... ...die anderhalf jaar geleden bij een anti-Putin demonstratie zijn opgepakt... Uh, ...die zouden geweld hebben gepleegd uh, tegen de politie... En het Openbaar Ministerie heeft in Rusland nu uh, forse gevangenisstaven geëist... voor die mensen van liefst vijf tot zes jaar. En dat heeft de woede gewekt van uh, ja, de oppositie in Rusland. En die heeft zoveel mensen opgeroepen om naar de rechtbank te komen om te protesteren. En dat heeft weer geleid tot uh, ja, een conflict met de politie. En er zijn dus inmiddels uh, vele tientallen arrestaties gericht. Oké, okay, dus dit stond al op de agenda. En het is niet zo dat er... het is van alle buitenlandse journalisten die staan op het vliegveld om het land uit te gaan. En dus gaan we weer eventjes flink de keer. Nee, laat we het zo zeggen. Het, is niet, het, is niet, het heeft niet te maken met de, de Olympische Spelen. Uh, hoewel, uh, dat volgens wat ik al zei, dat, dat begon men voor te lezen afgelopen vrijdag. En er is ook een suggestie gedaan dat, dat het misschien wel is gestaakt vrijdag... om nog eventjes te wachten totdat uh, de feestje in Sochi uh, voorbij is... om dat feestje dan weer niet te verstoren. Maar uh, vandaag en nu uh, in de komende minuten wordt de uitspraak uh, in die zaak verwacht. En uh, nou, dan is de grote vraag of die mensen inderdaad... Die een hele zware straffen krijgen. Als dat zo is, dan is dat natuurlijk een veegteken voor uh, ja, de, de staat waarin Rusland op dit moment verkeerd is. Ja, ja. Nou is onder de arrestanten ook de oppositieleider Alexei Navalny. Vertel eens wat over hem. Ja, Navalny is, uh, is zeg maar de populairste oppositieleider in Rusland op dit moment. Hij was uh, afgelopen najaar uh, een van de deelnemers aan de burgemeestersverkiezingen in Moskou. En uh, heeft daar ook behoorlijk uh, goed gescoord. Hij won de verkiezingen weliswaar niet, maar hij kreeg tot de steun van ongeveer een derde van de kiezers in Moskou. En dat betekent dat hij een, uh, ja, kan, kan bogen op een behoorlijke, behoorlijke aanhang. En als er morgen uh, presidentsverkiezingen zouden plaatsvinden in Rusland, dan zou hij ook zeker een gooi doen naar het presidentschap. Goed, en hij zit dus voorlopig vast. En het is de vraag: hoe onrustig is het nu bij die rechtbank? Of er nog meer arrestaties gaan, uh, gaan plaatsvinden? Nou, dat kan, dat kan goed. De Russische politie zegt, ja, er is geen toestemming gevraagd voor een, voor een demonstratie. En uh, als er één persoon staat, mag het wel. Als er een heleboel zijn, dan mag het weer niet. En uh, dus ze zijn overgegaan tot arrestaties. Er lopen ook mensen rond met voet uh, in maskers uh, Ook mensen verkleed als uh, elanden uh, om de aandacht te trekken. Um, maar uh, dit zijn natuurlijk arrestaties. Uh, deze mensen worden opgepakt, uh, krijgen een boete... of uh, zullen misschien een, een paar uur of een nacht in de cel moeten doorbrengen... en dan kunnen ze weer naar huis. Ja, en Pussy Riot is er ook weer, begrijp ik. Ja, een paar mensen van Pussy Riot, die, zijn, die waren afgelopen vrijdag ook bij en die hebben uh, ook voortdurend aandacht gevraagd voor, uh, voor het lot van de mensen die hier gevangen zitten. Want het punt is dat ja, Pussy Riot voor hun proces, daar was in de tijd heel veel belangstelling voor, ook internationaal. en Het kwam natuurlijk omdat ja, zijn hele kleurrijke persoonlijkheden waren, uh, dat ze toch de aandacht. Uiteindelijk kregen zij twee jaar strafkamp. Maar het gaat nu om mensen die ja, minder bekend zijn, veel minder bekend. Ook binnen Rusland is er veel minder aandacht voor. En deze mensen wachten uh, wel echt veel zwaardere straf. Dankjewel. Voor nu, nos correspondent Geert Goet Koorkamp. De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen maakt zich zorgen. In dun bevolkte regio's worden eerste hulpposten met sluiting bedreigd, zeggen ze. Chris Pijn van der Brand, goedemorgen. Goedemorgen. Is voorzitter van die club. Uh, waarom maken jullie je zorgen? Um, de zorgverzekeraars Nederland heeft uh, plannen om de concentra voor concentratie van uh, spoedzorg. En daar wordt vaak volume als uitgangspunt genomen. En ik kan je voorstellen dat buiten de Randstad... Uh, wonen er minder mensen en daardoor is er ook minder volume op de hulp. Ja. En, en dus moet het daar geconcentreerd worden, vinden de zorgverzekeraars. Zijn er al hulpposten die uh, op de nominatie staan om gesloten te worden? Ja, die zijn er zeker. Wij uh, horen niet, of de plannen zijn uh, min of meer geheim. Er lekken nu langzaam wat plannen uit. We horen wel bezorgde berichten van uh, artsen uit uh, plattelandsgebieden. Uh, maar bijvoorbeeld de plannen voor Limburg zijn uitgelekt... waar bijvoorbeeld uh, en de hulp van Weert op de nominatie staat om uh, gesloten te worden. Ja, dus dat zal, dat zal in eerste instantie vooral in de regio uh, gebeuren. Nou zegt Zorgverzekeraars Nederland uh, dat ze de eerste hulp eigenlijk alleen maar willen verbeteren hierdoor. Ja, ik denk ook dat dat uh, uh, hun intentie is. Ik denk ook dat in de concentratie van spoedzorg is zeker niet alleen maar slecht. Uh, voor sommige ziektes uh, kan concentratie van spoedzorg ook leiden tot betere uitkomsten. Maar je moet wel heel zorgvuldig uh, gebeuren. En wij zouden dat graag in een breder platform zien dat de plannen gemaakt worden. Dus met patiënten, zorgverleners en uh, zorgaanbieders. Ja, en, en dat jullie daar ook in betrokken worden, neem ik aan. Maar even, even dan concreet die situatie, bijvoorbeeld in Weert. Wat zal dat straks dan betekenen? Nou, dat betekent dat mensen vanuit Weert, uh, ik denk naar Eindhoven of Roermond, uh, moeten reizen... En dat zal toch, uh, neem nou, neem aan, een extra reistijd van uh, zo'n 25 minuten opleveren. Want, want de officiële norm is geloof ik dat je binnen 45 minuten... bij een eerste hulp uh, moet kunnen zijn. Uh, ja, dat, dat kan uh, nog altijd al misschien. De, uh, dat zegt zorgverzekeraars in Nederland ook, en dat geloven we ook. Alleen, dat is een uh, maximumnorm en geen optimumnorm. Dus het is zo dat uh, iedereen moet binnen 45 minuten uiterlijk... op een spoedeisende hulp kunnen zijn... Maar ik kan je voorstellen dat het natuurlijk voor een heleboel ziektes... veel beter is om er sneller te zijn dan na 45 minuten. Ja. Ja. En ook ik kan me ook ook voorstellen 5... dat het voor mensen ook echt geen fijn uitgangspunt is. Als ze nu al horen van als u er slecht aan toe bent... u heeft kans dat u 25 minuten langer onderweg bent... Nou, dan stelt je weinig gerust. Ja, nee, ik denk dat dat, dat dat terecht is. En Bij die 45 minuten norm uh, moet ook nog wel een kanttekening gemaakt worden. Dat is een rekenmodel wat gehanteerd wordt... En in praktijk blijken ambulances eigenlijk een kwartier langer onderweg te zijn... dan in het rekenmodel gehanteerd wordt. Aha, dus als, ze rekenen de files en de opstoppingen niet mee misschien? Nou, dat ligt niet. Dat wordt wel meegerekend. Maar wat niet meegerekend wordt, is dat de ambulances... als ze ter plaatse komen bij een slachtoffer... ook nog zo'n minuut of twintig gemiddeld bezig zijn... om iemand te stabiliseren en in te laden in de ambulance. Um, goed. Jullie luiden de noodklok. Heet dat dan officieel? Uh, en nu? Uh, hoe nu verder? Wij uh, hopen dat uh, er in breed verband in deze acute zorg met de, uh, de zorgaanbieders, patiënten uh, en zorgverzekeraars tot een uh, goede oplossing gekomen kan worden. Waarbij uh, veiligheid en uh, kosten uh, allemaal meegewogen kunnen worden. Dus het is nu afwachten of de zorgverzekeraars uh, met al die groeperingen om tafel willen gaan zitten? Ja. ja. Dank voor de reactie. Chris Pijn van den Brand. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor spoedeisende hulpartsen. Graag gedaan. Kijk op het moment dat de temperatuur... Uh, op een winterse dag al boven de 10 graden is... dan kunnen we ook best een zomerhitje gaan draaien natuurlijk. Het lijkt hier wel 35 graden trouwens. Ja, in hier in de studio is het onvoorstelbaar. Is. Vandaar Get Lucky met Van Daftpunt. Like the legend of the phoenix. Huh. All ends with beginnings.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 We're again. up in again. We're nice again. We're Pharrell en Nile Rogers samen. Assen is vanmiddag eventjes de belangrijkste stad van Nederland. En verslaggever Martijn Grimius volgt binnenstadsmanager Ronald Obbes daar. Want hij is in de voorbereidingen voor de komst van de Olympische Sporters vanmiddag. Martijn, begrijp ik nou goed dat jij op maandagochtend om 18 minuten over 10... gewoon in de kroeg loopt te hangen? Ja, zometeen. Zometeen gaan we de kroeg in, want die is gewoon al open hier in Assen. Want uh, ja, het is natuurlijk een groot feest en dan moet een kroeg gewoon open zijn. En ik zie hier in de, boven ons uh, een grote vlag uh, wapperen, Ronald Obus. Wat staat er nou op die vlag? Uh, Olympic team uh, NL, welkom thuis uh, Olympische spelers. Ja, de Olympische Helden. vlag van Assen. En dan nou hebben we hier drie enorme grote medailles. Die gaat u even geven aan de ondernemer, hè? Ja, ik vraag even of die bij Albert uh, mogen staan ter opslag. Want die willen wij uh, aan het einde van de middag als de Olympische sporters zeg maar, uh, op het podium staan. Uh, van achteren naar voren uh, uitdelen. En dit zijn inderdaad de kleuren goud, zilver en brons. Oké, okay, die moeten dus zo over het publiek gaan. Oh, het publiek. En het staat ook op, dit is Assen. Dat Assen ja. wel even op de kaart staat. Mooi hè, dat Assen zo op de kaart staat. Vraag ik even aan de ondernemer van de kroeg. Het is fantastisch dat Assen zo op de kaart staat. Uh, In eerste instantie is de hele horeca natuurlijk erg blij met uh, wat er op dit moment gebeurt. Ja, nu helemaal is het eerste rang aan de markt, recht tegenover het podium. Nou, hier moeten nog wat dingen naar binnen worden geslipt. Zullen we het even naar binnen uh, doen? even naar binnen. Hè? Want er, komt, er mag niet buiten, er mag, geen, mag geen kroeg staan, hè? Dit mag, Er mag geen uitspanning buiten het PVN. Het plein moet zo groot mogelijk blijven om de capaciteit zo groot mogelijk te houden, denk ik. Want er komen ja, het 15 tot 20.000 melden, verwachten we. Ja, en dus wordt de toog binnen verlengd, alle stoelen ja. gaan er helemaal uit... en wordt dit buiten geïnstalleerd. Ja, dat gaan we doen. En, uh, ja. Lang leven <laughs> de lol. Nou, lang leven de lol. Anita Teveld uh, die heeft zich ook even in het groepje geschaat... bij de inspectie of alles nog wel goed gaat hier in Assen. Dranghekken zie ik hier. Jullie verwachten heel veel mensen? Ja, wij verwachten zeker heel veel mensen. Uh, zeker bij uh, podiumlocatie uh, uiteraard. Ja, je wilt op alles voorbereid zijn. Uh, dus uiteindelijk, stel dat het toch te druk gaat worden... ...dan hebben we in ieder geval onze maatregelen genomen... ...zodat we uh, het gedeelte dicht kunnen zetten. 20.000? Ik durf geen, uh, uh, geen uitspraken te doen over aantallen. Nee? Nee, het is echt zo moeilijk in te schatten. We hebben geweldig weer, het leeft enorm in het noorden. Uh, om je heen hoor je eigenlijk, iedereen is ermee bezig. Je ziet het ook in alle mediakanalen. Dus ja, ik vind het erg moeilijk om daar nog een uitspraak over te doen. even kijken, Ronald Obbers, Alles staat binnen. Nu moet dus nog de toog geïnstalleerd worden. Is de tap eigenlijk al open? Vraag ik even hier. De tap is nog niet open. Oh, nee? Nee, en die, uh, maar als je wat wil drinken, kan dat wel. Oh, dat kan altijd. Kijk, <lacht> Ylène, het kan dus wel. We kunnen al aan de drank hier. En als we daar tegenover ons het grote podium welkom thuis staat erop. Oranje uh, helemaal. En ik zie daar... Ronald Obus, De zon. Oh. Ja, de zon. Prachtig. Strak blauwe lucht hier in Assen. Vlaggen wapperen, Maar ik zie ook al de eerste mensen zitten. Ja, ja onvoorstelbaar. Hè? En uh, ja, het leuke was uh, dat deze mensen niet uit Assen komen, maar helemaal uit Utrecht. En we hadden vanmorgen al een uh, meneer uit het zuiden aan de telefoon... of die ook entree moest betalen om het te zien van de sporters. Dus uh, ja, daar komen ze ook weg. Dus uh, ja, verwachten we heel wat van. Ze komen van heine en ver, hè? Ja, ja super. Hoe, hoe belangrijk is zo'n evenement als dit voor Assen? Nou, dit is natuurlijk voor, uh, voor, voor Assen van wezenlijk belang. Uh, je ziet dat we de afgelopen jaren meer van dit soort evenementen uh, hebben uh, gehaald naar Assen. En je ziet ook dat daarom Assen aantrekkelijk wordt om dit soort evenementen te organiseren. Omdat de organisaties veel al weten dat we het in, uh, in Assen uh, kunnen. Ik hoorde dat de tap toch al open mag. Ja. Zullen we er een opnemen? Ja, heel stiekem dan. Ja. <laughs> Gaan we naar binnen. Hier, de kroeg in terwijl de tap wordt uitverlinkt En de tap zometeen voor ons exclusief wat het even open gaat. Martijn, we willen je wel graag nuchter nog horen over een uurtje. Doen we. Doe we eentje, later laten het bij een. We proosten er even op. Oké, okay, tot zo. De Ochtend. Standpunt NL. De Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit. Dat is de Stelling. We gaan erover praten met de oudschaatse Jochem Hague. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij van de Stelling, eens of oneens? Ja, kijk, ik ben schaatser en dan kan ik heel snel zeggen dat ik het er helemaal mee eens ben. <laughs> en dan kijk je naar, naar het sportieve uh, aspect en met name uh, hoe de Nederlanders het hebben gedaan, lijkt me. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, wij zijn natuurlijk onwijs trots op wat voor prestaties er met z'n allen zijn neergezet. En uiteindelijk wordt dat ook van, ons, uh, ja, van de sporters gevraagd om het maximaal te presteren. Als je dan met 24 medailles... Uh, naar huis gaat, ja, dan kunnen we alleen maar oordelen dat ze dat onwijs goed hebben gedaan. Ja. De, de sporters roemen de organisatie, hè? ook dat alles lekker dicht bij elkaar was. Jij was ja. zelf op de Spelen van Salt Lake City, was je heel succesvol natuurlijk. Je bent ook in Sochi geweest, vergelijk het eens met elkaar? Uh, nou, uh, compact. Dat is wat iedereen eigenlijk zegt en wat ik ook absoluut kan beamen. Uh, Salt Lake heb ik meegemaakt, als dus je het hebt over veiligheid, dat was natuurlijk een aantal maanden na de aanslagen in, uh, uh -huh. in, in de Twin Towers. Ik vond de beveiliging in Salt Lake verschrikkelijk. Uh, goed wel, maar echt enorm belastend. Als je gaat kijken hoe dat ze dat hier hebben, voor elkaar hebben gekregen... is de beveiliging is groot. Je zag overal uh, zag je mensen lopen... Uh, langs het voorlijn, om een paar honderd meter staan bewakers... om het te controleren, maar ze hebben echt allemaal beveiligde zones gecreëerd... waardoor het eigenlijk voor, ook zowel volgens mij de sporters... als met name ook het publiek, gewoon tot een minimum werd beperkt. En ik vind dat echt wel een groot compliment. En je kan vanaf het, uh, nou als je in een Olympic Park... Uh, bent, kan je gewoon in één keer met je, met je accreditatie, als je gecontroleerd bent, kan je het station in, kan je vanuit het station in één keer door naar de berg, en dan hoef je alleen eigenlijk, zodra je de venue opkomt voor een wintersport alleen even je pas en je kaartje te laten zien. Ja. That's it. Goed. Dat vind ik echt heel, heel netjes. Ja, daar hoor ik veel over de woorden over, van, van uh, uh, sporters inderdaad, en uh, Maurits Sanders heeft dat eigenlijk ook gezegd, maar dat is dan die bubbel van die Olympische beweging. Heb ja. je de indruk dat je ook echt uh, Rusland hebt uh, beleefd daar? Dat moeilijk. Ik ben zelf eigenlijk echt alleen in het olympisch gebied geweest, uh, in de buurt van het Olympic Park en later in de bergen. Uh, wat mij wel is opgevallen is dat als ik uh, beoordeel voorafgaand hoe Russen zijn qua Norsheid, starheid, uh, onvriendelijkheid, moet ik dat toch wel even loslaten. En ik heb met een aantal Russen daar ook over gesproken. Die zeggen van ja, dat het met name wat jullie kennen is meer de Moscovite, die mensen uit Moskou die wat wat stugger zijn. En dan heb ik niet het idee dat, dat, dat het beeld wat ik van de Russen had... dat dat helemaal klopt. Dat is, dat is wel bij, ja. bij trok in dat op zich. Ja. Ja. We hebben nu vooral over het sportieve aspect gesproken. Er ja. was ook nog iets anders aan de hand natuurlijk in Rusland. Zeker vooraf toen we daarheen gingen met z'n allen. Um, ja. Gisteren de, de voorzitter van het IOC, Thomas Bach... in zijn eindspeech... Uh, was hij heel lovend over de Russen. Waren die woorden terecht? Ik denk als je gaat kijken naar de organisatie van A tot Z... dat je uh, weinig negatieve dingen daarover kan benoemen... Dus ik denk in dat opzicht dat dat terecht is. We moeten de toekomst even gaan afwachten wat, ja, zoals we dat mooi noemen, wat de legacy of Sochi zal, zal zijn. En daarmee wordt bedoeld wat er verder met dat gebied gaat gebeuren, nu alle sporters weer vertrokken zijn. Absoluut, kijk, ze hebben natuurlijk enorm veel geld geïnvesteerd. Ik heb het met eigen ogen gezien. En Je moet je realiseren, als je vanuit het Olympic Park met de trein gaat, dat je over een nieuwe spoorlijn, over een nieuwe weg naar een, een dorp gaat, waar alle liften nieuw zijn, waar complete dorpen zijn gebouwd. Dus... Dan snap je wel dat het een hoop geld heeft gekost. Ik hoop ook dat uiteindelijk de bevolking uh, van Rusland daar uh, ja, uh, kan gaan uh, genieten. En dat er ook in de toekomst dat het gewoon uh, heel goed uit kan. Ik moet zeggen, als ik kijk hoe groot het is en de hoeveelheid sneeuw in het wintersportgebied... Dan vraag ik me af hoe groot wintersportgebied het wintersportgebied gaat worden. Maar ja, ze nemen het risico. En ik moet zeggen dat vind ik op zich wel weer lef dat ze dat gewoon, gewoon gaan doen. Maar die woorden van Bach nog even, die leken bijna geschreven door Poetin. En in die zin, en dat is natuurlijk ook wat veel van onze luisteraars op dit moment zeggen, was het een, een prachtige propaganda stunt dit natuurlijk. Ja, maar ik, je kan ook niet verwachten, denk ik, dat de meneer Bach uh, bij de sluiting van de ceremonie allemaal kritische kanttekeningen gaat nee, maar plaatsen. Ik bedoel, de dingen die hij zei, had hij niet per se hoeven te zeggen. Had dat ook iets gematigd te kunnen zeggen. Van nou, het waren prima spelen. En nu maar nu zo hij, persoonlijk naar hij, Poetin hij, gericht. Ja, hij benoemde Poetin met name en dat hij zijn eigen inzet uh, had getoond en, en dat soort dingen. Ja, er de, de spelen natuurlijk een heleboel politieke belangen in alle opzichten. De Paralympische Spelen moeten ook nog gehouden worden. Uh, maar ik heb zelf daar niet zo niets in zitten kijken. Hij werkt inderdaad dat werkelijk Maar ik denk dat daar in Poetin wel een voortrekker is geweest... om dat hele zaakje voor elkaar te krijgen. Nou, we hoorden we aan het begin van dit uur... Uh, een gesprek met onze correspondent over arrestaties in Moskou. Het waren allemaal tegenstanders van Poetin. Uh, dus de internationale sportwereld heeft zijn hielen nog niet gelicht. Of uh, men uh, ziet zijn kans gewoon om, om uh, laten we zeggen, tegenstanders op te pakken? Nou, dat, heb ik, dat, dat bericht heb ik zelf nog niet vernomen. Maar als dat zo is, dat, ja, dat, dat is dus de andere kant van, uh, van Rusland... En dat zijn natuurlijk zaken waar wij vanuit Nederland en ik zelf ook... toch even wel wat anders naar kijken. Dus even, ja, iedereen moet zijn eigen ding kunnen doen... en volgens tegen natuurlijk een enorme vrijheid van meningsuiting hier in Nederland. Daar is nog wel een hoop werk te verrichten. Ja, want uh, het ging natuurlijk in de aanloop over de politieke situatie. Veel uh, mensen zeiden ja, te laat. Ik bedoel, we hadden daar al over moeten spreken toen Sotje werd toegewezen. Nou, ik denk dat, dat dat een terechte opmerking is. Wat ik, wat, wat ik zelf lastig vond, name richting de sporters ook, dat op een gegeven moment de hele discussie over de politieke rechten, over de mensenrechten, eigenlijk over de rug van de sporters gaat, terwijl die sporters op dat moment met één ding bezig zijn, zich voorbereiden op mooie prestaties tijdens de winterspelen. En ik denk, wat we nu gaan krijgen, wellicht ook in via Rio, als er nu zaken zijn die spelen, dan moet je daar nu gewoon, vroegtijdig moet je dat aan gaan kaarten. Um, dan, kan je er, dan kan je er echt misschien wat meer mee gaan doen. En ik vind dat je niet op het laatste moment moet doen. En ik vind dat dat ook wel een taak is dat op zich van het IOC als je gaat kijken met toewijzingen van spelen in de toekomst. Dat ze even iets verder kijken dan hun le neus lang is. Er stond vanochtend een open brief aan premier Rutte en minister Schippers... in de Telegraaf van top judoka Henk Goh. Ik weet niet of je hem had gezien. Hij keert het als het ware om. Hij vindt dat politici, hè, waar eerder dus werd gezegd... Uh, sporters moeten zich uitlaten over de politiek of niet. Hij vindt dat politici nu geen goede sier mogen gaan maken... met de prestaties van de sporters. Want schrijft hij de overheid zou ze financieel firma moeten steunen... dan nu. Ze worden te veel aan hun lot overgelaten. Hoe sta jij daarin? Nou, ik denk dat er een... Ik ga me een heel groot deel vinden in de woorden van Van Henkel. Um, er zijn een heleboel organisaties in Nederland die zich heel erg uh, inspannen voor, voor het belang van de atleet En het wordt beter en beter. Maar um, als je gaat kijken, ik, ik heb het een aantal jaar geleden ook al geroepen. Je krijgt vanuit Nederland, krijg je een, een, een, inderdaad een premie voor je medaille. Ik zeg, jongens, laten we niet ingewikkeld doen. Laat het belastingvrij zijn. Uh, weet ik wat, uh, Maak er een regeling voor dat de sporters, met name op het moment dat ze sporten... voor degenen die niet voldoende geld hebben kunnen verdienen met hun uh, schaatsport... of met een andere sport, met hun met hun sportbezigheden, dat ze dat geld in de loop der tijd van een jaar, twee jaar kunnen laten uitkeren aan zichzelf. Waardoor ze zich kunnen voorbereiden op een uh, in de maatschappij. Dat lijkt me een hele goede. En daarmee zou je namelijk ook de sporters kunnen behouden voor de sport in Nederland. Om te laten zien wat sport voor Nederland kan betekenen. Zowel op het sportief gebied als gezond gebied, maar ik denk ook op het maatschappelijk gebied van integratie en dergelijke. Maar jij, jij herkent wel dat uh, politici met name uh, als de successen er zijn... en dat is nu het geval natuurlijk met die 24 medailles... onmiddellijk vooraan staan, zich bijna zelf ja. op de borst kloppen. Uh, maar als het dan op geld geven aankomt, uh, niet thuis geven. Nou, dat, dat herken ik zeker. Waarbij wel de, de opmerking continu wordt gemaakt in de laatste jaren van de bezuiniging... dat ze op de sport uh, een minimaal hebben beknibbeld. En dat is ook zo. Maar ik vind het nog, minimaal beknibbeld. Ik vind dat er gewoon nog steeds geld bij moet. Ik denk de kracht van sport is zo gigantisch dat we dat nog onvoldoende uitnutten met z'n allen. En als je kijkt wat Nederland, uh, hoe die geniet van het spelen... maar als je gaat kijken wat voor voorbeelden al onze schaatserhelden zijn... onze wintersporthelden zijn voor de jeugd ook... dat we dat veel meer moeten uitbuiten. En dat uitbuiten, dat klinkt bijna negatief... maar ik denk dat er zoveel te winnen is. En ja, daar, moeten we nu niet, uh, daar moet je niet uh, alleen rond de spelen wat mee doen... we moeten er nu ook echt gewoon vaart mee maken. En er moet ook wat maatjes gewoon voldoende geld in geïnvesteerd worden. Olympisch kampioen Jochem Uithagen, dank je dat je even naar de telefoon kwam. Uh, Oud Schaats is hij natuurlijk ook en reageerde op de stelling... de Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit. Je kunt nog reageren, www.standpunt.nl bellen op 0800-1101... of twitteren met de hashtag standpunt. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Mark Visser. President Museveni van Oeganda heeft de omstreden anti-homo-wet getekend. Door die wet kunnen homo's in het Afrikaanse land harder worden gestraft... Homo's die voor het eerst worden betrapt op homoseksueel gedrag... kunnen 14 jaar cel krijgen... en iemand die vaker wordt aangeklaagd kan zelfs levenslang krijgen. De wet leidde vooral in het westen tot felle kritiek. In Oekraïne is een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen de afgezette president Janukovic. Hij wordt aangeklaagd voor het doden van vreedzame demonstranten... schrijft de waarnemend minister van Binnenlandse Zaken op zijn Facebookpagina. En hij laat ook weten dat de politie op zoek is naar Janukovic... en dat hij wordt vervolgd voor massamoord.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 Dat is het belangrijkste nieuws. AWB nou, Verkeersinformatie John Sahoka. Met op 1 de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Forthuis en knop het laken 6 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstokken weer vrij. De ochtend. Creditcardmaatschappij Mastercard gaat de creditcardtarieven verlagen. En in het Mediaforum zometeen de twee blonde emmen. die wij in ons bestand hebben. Melu en Marian zijn er. Ja, echt waar. Het gaat gebeuren, we gaan onder meer spreken over de situatie in de Oekraïne. Met name of, uh, ja, of daar wel zo'n overzichtelijk uh, verslag van is gedaan aan ons. Dat zometeen, nu de Bengeltjes. 1985 geschreven door Prince Oort. Manic Money en The Bengals. Mastercard gaat zijn interbankaire tarieven voor de creditcards opnieuw vaststellen. Het bedrijf heeft toezeggingen gedaan aan de Nederlandse autoriteit Consumenten en Markt. We gaan erover praten met de NOS-economieverslaggever Jeroen Schutteijzer. Dat komt zoveel neer op dat ze de tarieven gaan verlagen, als ik het goed begrijp. Zo so is het. En dat gaat per 1 juni gebeuren. Eerst met 17e procent en op 1 januari 2016 komt er nog eens uh, 3% bij in de korting. Hè? En door deze vrijwillige verlaging ziet uh, de autoriteit Consumenten en Markt... geen noodzaak om die vergoedingen verder te onderzoeken. Want daar was kennelijk sprake van. Voor wie waren die tarieven een probleem? Ja, dat, uh, die waren vooral een probleem voor de winkeliers. Die klagen steen en been uh, over de volgens hen exorbitant hoge tarieven...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 creditcard-business regelen en ontzettend veel macht hebben. Ja, ik heb het idee dat er in Amerika iedereen alles betaalt... ongeveer met een creditcard, maar hier toch nog steeds niet? Nee, dat klopt. In Amerika is de helft van de betalingen via de creditcard. In Nederland is dat nog maar een paar procent. Maar ja, die winkeliers die zijn doodsbang dat dat heel snel gaat groeien. En dat al die kosten bij de winkeliers komen. En die hebben het al niet zo makkelijk. Dus, nou ja... Dus nu de tarieven wat lager en dan gaan misschien meer mensen er gebruik van maken. maar ja. de kosten de winkeliers niet zoveel extra. En de winkels die hebben inmiddels ook uh, uh, gereageerd en die spreken van een morele overwinning. En uh, het zou Credit Mastercard sieren, zeggen ze, als ze de teveel betaalde kosten van de afgelopen jaren gaan terugbetalen. Over 25 jaar strijd. Ik ben benieuwd of dat gaat gebeuren. Dankjewel. Economieverslaggever Jeroen Schutheiser. De Ochtend. Mediaforum. Vandaag met Marianne Zwageman is media innovatieconsultant en Melu van Hintem, freelance journalist en columnist voor de Volkskrant. Hartelijk welkom. Allebei. Goedemorgen. Wat zit u nu ver weg? Nieuwe bril, Jurgen? Ja, weer een nieuwe bril, ja. Oh, mooi. Dat is voor de radio. Um, webcam, Webcam. Ja, uh, de Olympische Spelen zitten erop. Vanmiddag worden in Assen de sporters gehuldigd. En uh, dat mag ook wel, want het waren 24 medailles. En daarmee de meest succesvolle winterspeler ooit voor Nederland. Um, ah, heb je ook zo genoten, Marianne? Um, ik heb eigenlijk alleen de ploegenachtervolging gezien. Dat was het laatste evenement in de dag. <laughs> ja. Dat was een beetje saai. Die vrouwen hadden na een half rondje gewonnen. En de mannen na twee rondjes. Ja. Dus... Oké, okay, maar de rest heb je dus niet gezien? Ik heb wel stukjes in het journaal gezien. Ja. Van skiën, terwijl je in je bikini ook kon of zo. Dus ja, het was dat een was een beetje zomer-winterspelen. winter je Lou wel gekeken? Ja, ik heb heel veel gezien. Ja, ja. Uh, tussendoor. Veel wedstrijden zien niet allemaal, denk ik, maar als er, als er Nederlanders aan het schaatsen waren, heb ik uh, toch wel uh, gekeken. Want dan ben ik enorm uh, chauvinistisch. Ja, ik heb buitengewoon veel plezier gekeken. Maar natuurlijk ook geërgerd aan sommige dingen. <lacht> maar uh, ja, mensen die als een oorbeurm staan te kijken als ze zilver winnen, is toch altijd weer een beetje jammer. Maar goed, dat hoort er kennelijk uh, allemaal ja, zilver, bij. Zilver is een prijs, hè, als je voor goud uh, wil gaan. Ja, misschien, ja, ja, maar dan moet je gewoon één iemand laten winnen. En, en, en zeg maar, doe je erepodium één. En dan ja. doe je twee, drie niet meer als je dat niet mee uh, vindt. tellen. En ik vond de, de heer wel spannend. Maar waarom? Om, omdat het natuurlijk vier jaar geleden, acht jaar geleden mis is gelopen. Ja. En iedereen roept dan altijd, we gaan die medailles ophalen. En dan denk ik, ja, hallo jongens, ze moet wel voor geschaatst worden. Ja. En je mag niet vallen. En je moet wel bij elkaar blijven. En nou ja, noem al die dingen maar op. Dus ik was toch wel um, blij toen ze over de streep kwamen. Nou, aan het begin van de spelen was jij hier ook, Marianne. We ja. hebben dat stukje nog even teruggehaald. Want um, jij was eigenlijk even de eerste die nogal afgaf op dat uh, schaatsen. Laten we even luisteren nog. Het is als het vieren alsof je patience hebt gewonnen. Weet je, er doet gewoon verder niemand mee. En, ja, we, um, en dan kijken we anders wel 3,8 miljoen mensen. Ja maar, dat, ja, maar hier, ja, maar hier maak ik me dus echt heel erg boos over. Want zo houden we de cultuur in dit land in stand. Hey, maar wat vieren aangeeft dat, dat mensen er graag naar kijken. Ja, maar het het vieren dat we vieren dat we winnen in een sport waar niemand meedoet. Ga nou verdorie eens meedoen aan een sport waar je tegenstand hebt. Maar we zijn met z'n allen gewoon een, een, een, een mutsenland aan het worden. En we vieren dit weer alsof we, de, alsof we de, de wereldkampioenschappen voetbal hebben gewonnen. Dat hebben we niet. We zijn gewoon we hartstikke goed in schaatsen. En de rest ja. is gewoon wat minder. Dit doet gewoon verder niemand mee. Ja. ja, daar wil ik wel wat op zeggen. Oh, maar sta je daar nog steeds achter? Nou, meer dan ooit. Okay. Ik bedoel, dus ik wist toen nog niet... Gezien, dat die Noren zich ook nog terug zouden trekken. Aan de tien kilometer deed gewoon echt niemand maar mee. Maar dan kunnen wij toch als Nederland niks aan doen? Nee, daar kunnen wij als Nederland niks aan doen. Degene die hier echt gefaald heeft, dat is die schaatsunie, hè, die internationale schaatsunie. Die topman daarvan, die heet Cinquanta. Ja, dat Italia. vind ik al een rare naam voor een schaatssport, maar oké. Okay. Humberto uh, Tan heeft een geweldige column op de site van BNR. Dat mag ik waarschijnlijk niet zeggen hier in de uitzending, maar die moeten mensen toch even lezen. Waar hij ook zegt, deze topman van die schaatsunie, die pist op zijn eigen sport. Uh, en dat, dat moet je niet doen. En uh, dat, dat, daar is natuurlijk waar het fout is gegaan. gaan. Die schaatsunie moet natuurlijk voor Zorgen dat die competitie uh, in stand blijft. Ja, en Dat kan je toch de Nederlanders niet lopen. Bovendien, jaren geleden was het helemaal niet zo dat de Nederlanders alles wonnen. Ja, ik verwijt de Nederlanders niet. Ik snap alleen niet, heb ik vorige keer ook gezegd. Dat als je zo hard traint voor je sport, hè, want ik heb diep respect voor die sportmannen en mm -hmm. vrouwen en de trainingsarbeid die ze moeten verrichten. Ik zou niet zo hard willen werken voor een sport zonder tegenstand. Dus ik, ik zou een andere sport kiezen. Ja, ik vind dit soort reacties altijd een beetje jammer. Ook echt een beetje Nederlands in de zin van dat wij ontzettend graag. Calimero complex hebben. Kunnen we eindelijk eens een keer iets goed... is het ook heel erg verklaarbaar dat, dat wij... ik zeg wel wij, maar ik ben best een beetje chauvinistisch... als het om sport gaat. Het is ook heel verklaarbaar waarom wij dat zo goed kunnen. Want er zijn overal ijsbanen. Er zijn ontzettend veel kinderen schaatsen. Er wordt de heel Amer hard Americanen getraind. En de Amerikanen denken dat wij allemaal op de schaatsen op werk gaan. Nou, precies. Ik bedoel maar. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat het voor de schaatsers minder leuk is... dat uh, in andere landen ze gewoon niet zo goed zijn in schaatsen uh, als wij. En ik zie ook wel het gevaar ervan in... als je dit nog een keer zou herhalen... wel iedereen ervan overtuigd is dat dit één keer is. Er hebben we riep ook al. Dit is eens, maar nooit weer. En ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar ik bedoel, het is nooit goed. Kijk, of we winnen het allemaal net niet. En dan kunnen we daar weer over zeiken. Of we winnen het allemaal wel. En dan kunnen we daar weer over zeiken. Het is gewoon fantastisch dat er zo hard gereden is. En zoveel medailles zijn binnengehaald. Daar zijn veel verhalen over gemaakt. Ook de afgelopen tijd. Ook in allerlei media. Jij was van tevoren nogal kritisch over de groep journalisten die meeging. Die was te groot wat jou Ja, dat staat hier verder los van. Maar die hebben ons wel al die mooie al die wedstrijden enzovoort. Ja, klopt. En ook ja. nog best wel veel achtergronddingen. Ja. Me. Ja. Maar het is dan ook wel aardig om bijvoorbeeld te horen... ze hebben nu ook aan de sporters gevraagd... nu ze het afgelopen. Wat vonden jullie eigenlijk van al dat mensenrechtengedoe? gedoe? Hè? Nou, en, en Nicolien Sauerbreijer en Marianne Timmer... die zeiden, nou, daar moeten we ons helemaal niks uh, van aantrekken... Uh, want we moeten ons focussen op een sport. Maar de broertjes Mulder, toch in sportief opzicht niet tenminste. die zei, nou, ik vind het wel beter... als er de volgende keer eens goed rekening mee wordt uh, gehouden. Mm. Dat was nu veel te laat, maar laten we dat wel uh, doen. Ik denk dat, uh, dat uh, er wel meer sporters zijn... Die daar zo over nadenken. Is er nog iets opgevallen wat betreft de media? Uh, iemand die opviel waarvan je zei... nou, die moet misschien een gouden medaille hebben... omdat hij het zo goed gedaan heeft, of juist niet? Nou, het, het, ja, wat mij betreft Samsung, de sponsor... die niet de hoofdsponsor is van het schaatsen... die zelfs journalisten aan het Twitteren kreeg... met de hashtag dichtbij het vuur. Nou, diep respect daarvoor, die hebben dat, die, die uh, Olympische Spelen... Of wat Nederland betreft weer geweldig gekaapt, denk ik. Dus dat, dat hebben ze heel goed gedaan. Terwijl ze geen officiële sponsor zijn. Nou, niet van het schaatsteam. Nee. Dat is KPN, geloof ik. Dan heb ik die ook maar even genoemd. Um, <lacht> dus die hebben dat... Maar goed, daar kijk ik dan ook meer een beetje vanuit mijn vakgebied naar. Dat ik denk, die hebben dat wel echt heel ja. goed gedaan. we ja. nog iets? Nee. Nee, niet zo okay. Vanmiddag nee, komen ze terug. Als ik een medaille uitdeel, moet ik er heel lang over nadenken. Ja. Ze landen ook in Eelden nou, in, of zo. Dat ja. vind ik ook zo raar. Wie landt er nou ja, dat in Eelden ook? Ja, nee, dat is omdat ze naar, naar Assen gaan. Assen. Ja. ja, maar waarom gaan ze naar Assen? Nou ja, dat Next is gewoon question. volgens mij net als bij het glazen Huis. Is dat elke keer een, een ding? Daar kan je als stad op intekenen. Ja, en is daar... dat zo. Ja. Ja, maar ik vind het, het een hele rare met z'n met spandoeken of zo staan. Ik weet niet eens waar die Assen. Ja, Assen. Stond als leuk dat het niet allemaal in Amsterdam of Den Haag plaatsvindt? Toch? Ja, maar daar wonen ze de meeste mensen. Dan gaan ze in de en Dan gaan ze in naar Assen toe. Als er geen vertraging ja. is. Ja, goed. goed, we gaan het over Oekraïne hebben... Terwijl op het onafhankelijkheidsplein de doden worden herdacht van de gevechten van de afgelopen dagen, verzamelt een massa mensen zich bij het parlement in afwachting van wat er gaat gebeuren. En de betogers zeggen dat ze de controle hebben over de stad. Verslaggever Gertjan Dennekamp is in Kiev. Is het volk op het plein aan de winnende hand als we dat zo kunnen stellen, Gertjan? Als het al donker is geworden, komt oud-premier Julia Timoshenko vrij. Onduidelijk is nog steeds waar de afgezette president Janukovic is. Die kan dan zijn plaats innemen. Die die vrijgekomen Timoshenko. Timoshenko bijvoorbeeld? Heftig weekend in Oekraïne en heel veel verschillende ontwikkelingen. Janukovic, de president, is dus afgezet. Heeft zelfs geprobeerd om het land te verlaten, wat dan weer niet gelukt is. Waar die is, is onduidelijk. En dan hebben we aan de andere kant natuurlijk oud-premier Julia Timoshenko, die na twee jaar eh, in de gevangenis weer terug is op het podium. Hoe, hoe vinden jullie dat er verslag van wordt gedaan, Melou? Nou, ik zag tot mijn vreugde in uh, NRC van dit weekend... Uh, iets van zes of acht pagina's... waarin uh, alles wat je wil weten eigenlijk behandeld werd. Een beetje jammer natuurlijk dat we op maandag... alweer <laughs> dramatische ontwikkelingen. zijn. hebben. het ging natuurlijk zo nee, snel. De, uh, dat ging het ging heel erg snel, maar, maar, maar bedoel, wie daar de invloedssferen heeft... en om wat voor mensen het eigenlijk gaat... en wat de geschiedenis is en wat er eigenlijk speelt... dat blijft natuurlijk wel hetzelfde. En dit soort dingen is volgens mij buitengewoon moeilijk te voorspellen. En die Timoshenko die, die schijnt net zo corrupt... en uh, net zo'n grote machtsmisbruiker te zijn... als de man die nu is opgekrast. Dus voorlopig zal dat... Uh, Inlands nog wel bezighouden. Ja, heb jij, vind jij dat die Tymoshenko die te veel Marian is neergezet als een bevrijder, als een held... Zij komt weer vrij, de, de, de hoop is op haar gevestigd. Nou, daar heb ik ook wel kritische geluiden over gezien... ook in de, in de Nederlandse media. Ik vind op zich dat het sowieso wel redelijk goed geduid wordt... al vanaf het begin. Hè, dus voordat het echt uit de hand liep... Uh, was het al behoorlijk uh, in de aandacht van de redacties. We hebben natuurlijk ook het geluk dat we mensen als Victoria Koblenko... en die voetballer met die moeilijke naam... Uh, Levchenko, uh, Dus mensen die dat toch wel redelijk goed kunnen duiden. Hey, ik ben daar nooit zo voor om dan ineens weer een voetballer... op te laten draven voor politieke duiding... Maar deze twee hebben volgens mij de discussie wel een heel stuk uh, verduidelijkt. Uh, Beter dan de, uh, de zeg maar, correspondent van de kranten, vind jij? Want ik nou, vroeg er nog wel kritiek op. Hè? Van, uh, dat ja. zij daar dan, omdat ze politiek gestudeerd heeft... en die achtergrond heeft, één dagje rond gaat lopen of twee... Wat zij vooral, denk ik, toe kunnen voegen aan de traditionele correspondenten... en ik vind dat Koblenko dat al een paar keer goed heeft gedaan... ook over die uh, homorechten uh, van, uh, rondom de Olympische Spelen... is toch ons een beetje meetrekken naar dat het nou eenmaal een andere cultuur is. En dat zie je ook nu met dat enorme paleis hè, van die president. Dat, dat, ja, dat, wij kunnen ons daar helemaal niks bij voorstellen. Bij corruptie gaat hier in Nederland over 20.000 euro. Hè? Dus, en, en, dus, dus ik vind dat zij ons wel redelijk goed kunnen uitleggen... waarom dingen nou eenmaal daar anders gaan, omdat het echt een hele andere cultuur is. Vind jij dat ze minder hebben toegevoegd dan, Melo? Nou, dat weet ik niet. Ik had die kritiek op haar gehoord. en uh, nou, ik, heb, ik heb gewoon de kranten bijgehouden. En ik dacht dat ik uit de kranten ook wel een heel aardig beeld uh, had gekregen. Maar wat jij zegt, kan ik me ook voorstellen, dat dat ja. nog een extra is. Omdat je het niet alleen zo iemand moet laten doen, maar dat het in het hele palet nog een bijdrage levert. En dat het wat minder afstand heel, van, van is. Heel, ja, wat ik vooral raar vind in dit hele gebeuren is, toen ik hier twee weken geleden zat over dat schaats hadden we het ook over die giraf, hè? En, en en de enorme weerstand tegen die beelden van dat doodmaken van dat beestje. In Denemarken. In Denemarken. Oh, ja. um, ik heb echt een paar nachten serieus heel slecht geslapen door gewoon wat je allemaal in het journaal ziet daar in, in, in, in geen... Kiev. Zo'n zo brand of zo'n uh, politieman die daar dan gewond ligt. En iemand gooit de motor. En je ziet die man gewoon in brandvliegen. Ik kan oh. daar niet van slapen. Oh. En ik heb daar echt heel weinig over gehoord. Dan denk ik, ik vind het nou met z'n allen het slachten van een giraf erger dan dit soort beelden. De, wat, wat, wat, wat is ja, dat we voor? het hier wel over. We het ook in het forum. Ja, maar, moet je er die beelden e uitzenden, maar er is niet een ene Maar is niet een ene enorme... Ik dat ze het niet hadden moeten uitzenden dan? Ja, nee, zeker beelden, wel. Want we... ik vind dat de gruwelijke werkelijkheid uh, in beeld moet komen. Of dat nou oorlogsbeelden zijn. Of beelden van, uh, van, van dieren die al dan niet rottig aan hun eind komen. Wat in het geval van de giraf helemaal niet zo rottig was. Maar ik begrijp niet waarom er over zo'n giraf bijna een volksopstand komt. En dit soort beelden. Ja, oh nou, ja, een paar dode mensen in het journaal. Dat vind ik niet zo heel raar. Omdat. Uh, voor zeg maar opstanden en oorlogen in zijn algemeenheid geldt, zeker als ze ver weg zijn, dat we totaal machteloos het nieuws consumeren. Zal ik maar zeggen, en jij ligt er nog van, van, van wakker, maar we, we hebben er helemaal geen invloed op. Terwijl je hebt het idee als je zo'n discussie voert over zo'n giraf, dat zou bij wijze van spreken ook in ons artissen kunnen ja, gebeuren. Is ook en daar gebeurt, hebben we met invloed op. Nou, ja, met een geitje, ja. kijk, daar gaan we al. En daar hebben we wel invloed op. En dat valt binnen ons eigen referentiekader, binnen ons eigen cultureel normen waarop, Binnen onze en maatschappij. En dan van een giraf. Ja. Maar de beelden maar worden er wel steeds groter Het heeft met wel, wel. niet Oekraïne invloed te maken jullie? en met afstand te maken. En die heb je bij de Oekraïne heb je die niet. Dus je kijkt en je denkt wat vreselijk. Ik vraag me af hoe het nu verder gaat. Want we hebben nu natuurlijk heel erg alle beelden gezien. En uh, nou niet zo hoe het daar gaat. Maar ook hoe we daarover gaan berichten. Ja, daar je ja, het, blijft het wat op rustig. Post. Ja wat is er met die man aan de hand trouwens. Want ik, ik, als ik naar die man kijk. Dan, dan hoor ik niet wat hij zegt. Omdat ik me alleen maar afvraag. Is hij ziek? Uh, is, wat is ja, er met die man hij aan staat de hand? De, de, de hele die dag staat is, hij van s morgens vroeg tot zaterdag keihard te werken. 20 ja, maar dat werk, geldt voor, voor andere uh, uh, oorlogscorrespondenten ook. Hè. En dit is eigenlijk niet eens een echte oorlog. Dit, is, dit, is, dit zijn gruwelijke dingen op, op een plein. Dat is nog overzichtelijk. Hij zit waarschijnlijk nog in een, in een hotel... waar de douche gewoon werkt en zo. Hè. Wat je in Syrië dan toch weer niet hebt... Uh, dus da daar moet denk ik even iets gebeuren. Wat ik daar maar je gonde... hebt zo vaak gezegd... mensen die mogen te, moeten te snel van de televisie af... omdat ze te oud worden of omdat ze niet uitzien. En dan ga je er zelf aan refereren... dat je vindt dat iemand afleidt ja, van het inhoudelijke je, je verhaal. Jeroen hij zat hier een heel tijdje geleden in het, in het mediaforum. En die maakt een opmerking over dat hij vindt... dat in het journaal uh, met name de correspondenten... steeds uh, chauveler in beeld komen... Uh, ik denk dat hij daar wel een punt op. Maar hier leidt het ook echt af. Maar niet zozeer dat ik denk, is die man ziek? Hij zat onder de dus schrammen. Ik denk, heeft die meegevochten of zo? Ja. Uh, nou dat ja, dat maar ik kun je maar... je voorstellen, als, je, als jij, jij nu vertelt dat jij er hier al van wakker ligt. Stel je voor, als je daar staat. Ik kan me wel voorstellen dat dat op een gegeven moment maar erg aftekent op iemand. Ja. Maar ik moet zeggen, ik, had ook, ik zag hem in beeld. En mijn eerste reactie was, hé, hey, daar hebben we een dakloze. En, oh nee, ja. Het is ja. de correspondent. Dus ja, er is wel iets mee. Er ja. Ja. is iets mee. Ja. Ja. Nou, ik ben blij maar dat we hem kunnen beluisteren. Want ik vind dat hij bijzonder goed werk doet. Ja Eruit ziet. Totaal los van. Nee, maar ik had dus indruk wat ik net zei: dat hij gewoon heel erg getekend wordt door wat hij meemaakt. Is het ook een spiegel voor ons. Even nog over de volkshandrestyling. Want die kwamen afgelopen weekend met een uh, nieuw blad. Uh, de losse carterne. Wetenschap, cultuur, literatuur, die krijgen een eigen magazine met de naam Sir Edmund, vernoemd naar de Nieuw-Zeelandse bergbeklimmer... die als eerste de Mount Everest bedwong. Oh, dat is ook zo. Wat? Nou oh ja, ik vroeg me af was dat nou een grapje, die eerste nee. waar niet waar. Maar dit staat echt, de krant is een meneer en de dus meneer is, is, is een hele uitleg. En nee, dat van, zie ik wel. Philippe de staat erbij, waar, ja. waarom dat Ed Edmund heet? Uh, ja, dus dat is. Nou, het is het. wel echt zo. Okay. Ja. En ze hebben een rubriekje ook waarin dan uh, waar of niet waren. Nee, nee eigenlijk... ik heb hem helemaal gelezen. Je nou bent ja, er zelf bijna helemaal. Toch? Bij de Volkskrant. Ja, maar op internet, hè? En, en, ja, en dan de zijn eerste de vraag niet zo die behandeld ja. werd, is, is, was hij nou eerst boven of was het de, de, de, ja. de Sherpa? Um, zeg wat maar de, je... de, de fact-check-rubriek van de NRC, maar ja. nu op zijn Volkskrant. Wat, wat vind je ervan? nou Sorry, dat is punt 1. Ik... De fact-check-rubriek van de NRC, maar dan op zijn Volkskrant. Nou, nee. Ik vond het. Ik heb even geteld. Nee, ik moet eigenlijk anders beginnen. Twee dingen. Ik denk dat het. Uh, je hebt het volgens een magazine gelezen. En dan lees je dit en denk je... Goh, weer negen rubrieken en vijf columnisten. Erg veel. Het is erg lollig. Allemaal. Misschien willen we dat allemaal op zaterdagochtend bij de koffie, dat weet ik niet. Misschien was het eerst ook al zo, maar nu valt het me echt uh, op. En uh, dat vind ik een beetje jammer. En zeker omdat er rubrieken in staan zoals... Nou ja, wat ik net zei, die factcheck, die kennen we al. Dan krijg je het feestje van de week... Waar iemand laat zien hoe die fantastische uh, uh, vocabulaire aan elkaar kan knopen. Maar wat natuurlijk een gewoon naaperei is van Marcel van Roosmalen. Die dat met veel minder woorden en veel droger veel beter kan. Je uh, hebt de rubriek Het Beest van de Week. Nou, Ik ben dol op Casper Jansen. Dus, dat is echt zo, Casper, dat weet je. Dus ik gun hem heel erg een rubriek. Maar waarom Het Beest van ja, de Week? Waarom moet ik ]zelfde. deze week over een gouden gans lezen? Maar ja. het mist dan ook, als je heel veel rubrieken hebt... dat mist dan ook een zekere urgentie. En bij zo'n magazine denk je, ja, dat is... Ja, die katernen waren ook elke week... maar toch heb je bij zo'n magazine meer het gevoel... als nou, je een beetje glossy en dan nou, pik je ja. dat wel. Maar dit is een krant. Ja. En ik Marianne. vind het, nee, het is too much. Nou, wat de Volkskrant heel goed doet, is innoveren voordat het nodig is. En dat moet ook. Je moet innoveren voordat je lezers denken dat je iets moet veranderen. Uh, dat is waar andere kranten steken laten vallen. Wat Van Tillo, de eigenaar van, van, de, van, de, van de persgroep, hè, het Belgische bedrijf... waar de Volkskrant, maar bijna alle Nederlandse kranten ook onder vallen, uh, heel goed door heeft, is waar het naartoe gaat met kranten. En uh, hij zit met de Volkskrant nu op een strategie dat mensen... Door de weeks uh, dat ding lezen op internet betaald. He, ze hebben Volkskrant Select uh, geïntroduceerd... Uh, waarmee je al s'avonds de stukken uit de krant kunt lezen tegen betaling. De Volkskrant op papier houdt door de week op te bestaan. Uh, en dan houden we de weekendkrant over, daar gaan we naartoe. En uh, Van Tillo heeft die route nu al ingezet. En um, dit is ook vooral een logistieke, papier-technische bezuinigingsoperatie. We hadden al die losse katernen, een beetje technisch... die werden op Berliner gedrukt, een wat groter formaat. Die pers die staat in België, allemaal niet handig. Dit kunnen ze gewoon in Amsterdam drukken. Dus het is gewoon... Gewoon een efficiency operatie die ze dan... Verpakken in een mooie marketingactie. van kijk, ons die krant nou eens vernieuwen. En wat je ziet, is dat kranten op zaterdag. steeds minder het nieuws brengen. en steeds meer een opinietijdschrift worden. Ja, maar was dat nou maar waar? Als je zou zeggen, steeds meer een opinietijdschrift. voor ah, ja. die indruk heb ik wel eerder dat gehad. Dat ben Fonk is gebleven, maar, natuurlijk. En daar, daar zitten vooral ook die opinie, opinieverhalen in. Ja, wel, ben gebleven. Maar ja. dit ja. is echt. er zit te veel leuk in. En we hebben al, dat, al die hmm. leuke dingen al bij het magazine. Ja. Dat is een beetje ja. mijn bezwaar. Want vroeger ja. werd ook wel gezegd van. Hè, de, de kranten, met name toen die weekendbijlagen zich steeds meer gingen uitbreiden. die vissen enorm in de vijver van de, ik zou maar zeggen, de echte opiniteitsschrift... zoals Vrij Nederland en de Groene enzovoort. Die dit, hadden toen nog een paar uh, meer. Dus die zullen helemaal verdwijnen. Maar dit Sir Edmund uh, is daar niet bepaald. Een, uh, een teken van dat dat doorzet. Nou, ze hebben natuurlijk met die naam... ook een beetje de pretentie gewekt... dat het een wetenschappelijk ding was. Het moet misschien zijn vorm nog een beetje vinden. Maar ik vind het op zich een hele goede stap... omdat hij ook heel tijdig is gezet. De combi van mensen op internet laten betalen... voor het nieuws, zodat je straks kunt stoppen... met de maandagkrant en de dinsdagkrant... en de woensdagkrant. En uiteindelijk houden we alleen een krant op zaterdag over... en lezen de rest van het nieuws tegen betaling op het internet. En dat hebben ze bij de persgroep heel erg goed in de gaten. En dat, daar sorteren ze op voor... door die krant op zaterdag dan steeds ja, toch lolliger te maken... en te zorgen dat mensen er ook wat langer... misschien wel een aantal dagen mee gaan doen. Ja, en ik denk dus dat je aan lolligheid... ben je met 20 minuten wel klaar. Oh, Oké. Okay. Uh, dank. Ja, nog Toch het even. even ja, we, ja, jij jij wou nog iets zeggen over dat archief van Veronica? Oh, ja. Ik heb gisteren dus nog gekeken naar Veronica die. Mensen. Ja, naar die reunie met al die oud-Veronica mensen. Uh, wat uh, op zich natuurlijk heel aardig was om te zien. Vooral als je zag hoe sommigen terecht waren gekomen op een landgoed van 9 hectare. Lex Harding. Wow, dat ja. kan je bereiken met uh, mediaondernemingen. Daar weet Marjan natuurlijk alles van. Maar wat ik heel. Uh, wat ik uh, een soort van shocking vond. is dat al, al het archiefmateriaal van Veronica. dat ligt ergens in een garagebox nog net niet te verschimmelen. Dat hoort gewoon hier om de hoek te bij beeld en geluid. Ja. En ik begrijp helemaal niet dat dat zo is. En ik, en ik hoop toch dat er na die uitzending werk van gemaakt wordt. om dat zo snel mogelijk op een prachtige plek neer te leggen. Ja. waar veel meer mensen ernaar kunnen kijken. Nog een het beheerd genieten. door Adjebal, want dat Jules gelijk. Allebei oud technici ja. van Veronica. Die... En onderdeel van ernstige rechtszaken en schadeclaims. Ja, ook nu, precies. Hè? Want het, het dat heeft merkrecht met die, met die maken. daar ja. heeft het allemaal mee te oh, maken. Oh, er is vast weer een hoop gedoe over. Ja, maar dit is hoger dan dat. Uh, het is wel ja. radiogeschiedenis daar. En dat moet eigenlijk in beeld en geluid. Zou ik wel zeggen. Daar moeten ze uitkomen. Wij ondersteunen dat met z'n Dank dat jullie er waren. Marianne Zwageman en Melu van Hinten. Even kijken. Bij de stelling de Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit. Dat is de stelling waar u vandaag op kunt reageren. 0800-1101 is het telefoonnummer dat u gratis kunt bellen. Eerst maar even wat reacties dan Sorry. via de site. Ik moet ze dames nog even uitlaten. Ja, ik merk het. De, de twee blondines met de M die vergen natuurlijk nog wat aandacht. Goedemorgen, stad.nl. Goedemorgen, met Tom Haring. Hallo. Ik vind dat het inderdaad de beste spelen waren die er ooit geweest zijn. En het feit is dat de sporters de beste accommodatie hadden... die ze ooit gehad hebben, wat je hoorde... En het feit dat er steeds maar gezegd wordt... dat de heer Poetin, ter meerdere eer en glorie... weet je dat het volk is ontzettend trots op hem... dat hij dit doet. En Poetin is in hart en nieren een sportman. Ik ben er twee keer geweest. En twee keer kwam hij ook bij onze vechtsporters. Dat was worstelen, kickboksen, kraten. Van meneer persoonlijk kijken. En met een diner zat hij er ook gewoon bij. Dus ik vind het een fantastisch mens. Met zijn fouten die hij heeft. Maar dat waardeer ik te zeer. Dank u wel. wel. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, ik ben het er, uh, ben het er niet mee eens. Uh, de, beste, uh, de beste wintersport uh, alle tijden, dat uh, kun je moeilijk zeggen, want je weet natuurlijk niet uh, wat hier nakomt. Ik ben uh, uiteraard wel heel blij dat uh, Nederland uh, 24 uh, medailles heeft uh, gewonnen. Maar het is uh, ja, mijn zinzins een grote propagandastunt uh, voor Rusland geweest. Uh. Okay. Dat geluid horen we meer. Dank u wel. Die zetten we in ieder geval bij. Um, de Olympische Spelen in Sochi waren de beste winterspelen ooit. Dat is de stelling. U kunt blijven reageren via de bekende kanalen 0800-1101. Via de site www.stand.nl. U mag ook twitteren eens of onneens. Doe het wel met hekjes, standpunt. Want dan komt alles keurig bij elkaar te staan en dan hebben we straks een eindstand.